Hemondse Rehmer, TNWS Journaal. Ampers is een zeilboot gezonken. Er waren acht mensen aan boord van het schip. Door hoge golfslag liep de zeilboot vol met water. De boot zonk daardoor en de opvarenden kwamen in het water terecht. Een passerend zeiljacht zag dat en sloeg alarm. De bemanning van het jacht heeft vier mensen uit het water gehaald. De andere vier werden gered door een reddingsboot. Alle zeilers droegen zwemvesten.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 Duizenden studenten in Groningen zijn bang dat ze binnenkort moeten verhuizen vanwege de zogenoemde 15%-norm van de gemeente. Een aantal straten in de stad mag maar voor maximaal 15% uit studentenkamers bestaan. Groningen wil zo overlast van studenten voorkomen door ze te spreiden over de stad. Bij de Groninger Studentenbond hebben ze tot nu toe 2200 mensen gemeld die bang zijn dat ze gedwongen moeten verhuizen.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 Annemiek van Vleuten is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Lange tijd reed ze in een kopgroep met daarin onder andere haar ploeggenoot Marianne Vos. Vlak voor de finish ontsnapte Van Vleuten uit de kopgroep. Alleen Marianne Vos slaagde erin om nog aan te haken. Maar Vos gunde haar ploeggenoot de overwinning. Dan het weer, wisselend bewolkt. De meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur 20 graden in het zuiden, 17 aan de kust. Morgen dan is er veel regen en dan wordt het ook kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, wat een heerlijk openingsplaatje op deze zaterdagmiddag. Je luistert naar Entertainment View, het is zes uh, over zes. Ja, en ja, apart nieuws komt uit Haarlem. Hier ligt het, het ligt natuurlijk vlakbij Zandvoort. En, ehm, um, ja, een bejaarde automobilist, automobilist, moet ik eigenlijk zeggen, heeft gisteren in Haarlem voor flinke schade gezorgd. Nou, hoe kwam dat? Het was een uh, 77-jarige man. Dan heb je sowieso al natuurlijk of die nog mogen rijden. Maar die scheurde... Uh, die begonnen met een aanrammen van een aantal auto's. Hij rijdt ook zelf, hè. En hij scheurde door twee tuinen en ramde uiteindelijk een grote stapel stenen in de tuin. Nou, hoe kwam het? Die man uh, die, uh, stond te wachten op een tegenliggend verkeer. En uh, plotseling schoot hij er vooruit... Nou, hij botste vervolgens op twee geparkeerde auto's en een van de tegenliggers. Na de weg zijn overgestoken kwam hij in de tuinen terecht. De man bleef wel gelukkig ongedeerd. Vermoedelijk heeft de man zijn gaspedaal getrapt in plaats van zijn rem. Hij is een rijbewijs kwijt en moet een rijvaardigheidsproef doen. Ja, ik zei het net al, 77 moet je dan wel rijden. Um, ja, als je het verschil tussen je rem en. Uh, ja, je gasmedaille niet weet, dan is de kans klein dat je nog een rijvaardigheidsproef uh, voldoende afsluit. Morgen hier in Zandvoort, de Italia a Zandvoort. En op het circuit is dat is een allemaal. ...Italiaanse uh, raceauto's te bekijken. Ik hoop ook uh, mooie Italiaanse vrouwen... ...want die zijn uh, meestal doorgaans wel heel knap. Um, ja, allemaal races, allemaal steentjes met uh, Italiaans eten... ...Italiaans, um, ja, weet ik veel, kettingen, schoenen. Maar het gaat hoofdzakelijk dus over het racen. En over Italië gesproken. Heb ik wel eens verteld dat ik de Italiaanse volkslied... ...het mooiste volkslied vind van de wereld. Tenminste van elk volkslied die ik ken... Ik vind hem zo geweldig. <middels> geweldig. Applaus, applaus. Heel goed. Maar dat komt vooral door de voetballers hoor. Op het EK zie ik dan de Italianen voluit het volkslied meezingen. En dan kan je toch beter zo'n volkslied hebben dan Wilhelmus volgens mij. De Soul Show. Misschien ken je dat wel. Ik denk dat de oude luisteraars dat wel kenden. Er was vroeger een programma op onder andere Radio Veronica. Gepresenteerd door Ferry Maat. En Ferry Maat draaide alleen maar Soul Classics. Dus allemaal disco zoals Earthwind en Fire. En nu ben ik erachter gekomen dat hij dat gewoon nog steeds doet. Op Arrow Jazz FM. Dat vond ik echt heel erg leuk. Dus heb ik donderdag dat gewoon bekeken. Of geluisterd, hè. Ja, op M. Ik, ik zag het op internet, ik heb gewoon geluisterd en ik vind het te gek. Ik denk dat soul Disco misschien wel mijn favoriete muziekstijl is aller tijden. Maar ik kan ook gewoon luisteren naar GFM hoor. En daarom hier, dames en heren, hier is mijn ferrimaat imitatie. De Jean met Chic en You Are Beautiful. Yeah. Hier binnen dat het Duitse volkslied beter is. Ah, misschien is dat wel zo, maar ik heb toch iets meer met de Italianen. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. liedje zeg Je hoorde Mando Giao Dance with somebody Populairste liedje in het buitenland Het item hier bij Entertainment View Elke week nemen we een land En gaan we kijken wat er nou in de hitlijsten staat Met vandaag een land Waar men drie talen spreekt Duits, Frans en Italiaans Het land waar Bern de hoofdstad is En het land waar meer vrouwen Dan mannen wonen Topland dus. Wat staat nou in de hitlijsten van Zwitserland? Nou, we gaan het even doornemen. Buiten de vaste hits van Gustavo Lima op 3, Florida's Whistles op 2 en Carly Rae Jepsen staat op nummer 9, nieuw binnengekomen, Oceana. Endless Summer, Dus de official team van Euro 2012, het EK. Ja, die staat dus op uh, nummer 9 in de, in de hitlijsten van uh, Zwitserland. Op nummer 1, we gaan meteen naar de nummer 1 toe, staat een liedje die een heel hoge uh, potentie heeft om in Nederland ook nummer 1 te worden. En echt misschien wel nummer 1 zomerhit, kansen enorm groot. Het is namelijk Takata en Takabro. De nuevo aquí, Rodríguez para ti. Tacata, tú sabes qué cosa es el tacatá. ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacá. ¡Tacata, flo! Dale mamacita <cuartos> con tu tacatar, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatar, dale mamacita, tacatá, Ja, op dit moment is op nummer 1 in, uh, in Zwitserland Takabro en Takata Staan er dan ook nog Zwitserse liedjes in de hitlijst Zou je misschien denken Ja, natuurlijk Waaronder op nummer 10 Ja, ik heb altijd moeite met namen Helemaal als het uh, uit het buitenland is Op nummer 10 staat namelijk uh, Take diese die Totenholsen Antagen ja. wie die Ja, echt een lekker rocknummer. Is van Die Toten Taken wie deze op, uh, op ZFM. En dus ook uh, in, uh, in Zwitserland een populair liedje. En welke ga ik dan draaien? Nou, het liedje die ik ga draaien is van Medina. Dat is een Deens-Chileense zangeres. En die is erg populair in haar thuisland, Denemarken. Maar ook in Zwitserland. Ze heeft een nieuwe single uit en die staat nu op 18 in de Zwitserse hitlijsten: Het Medina. And forever. Look deeper inside. And you'll find a tainted so Sometimes it makes me lose my mind. And I can feel it taking over me. Like I can't come up for it. Because it's pulling me under. When it gets lonely in here. I want you there. Change, change, change. You make me open my heart again And I can't help believing it when you say It's you and me forever De grote hit dus in Zwitserland op dit moment. Medina en Forever staat op uh, nummer 17. Zometeen hier Popster Henry wat is gebeurd op showbiznieuwsgebied. Ik ben benieuwd, je hoort het zo na Mumford Sons, Little Lion Man.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 Henry. Oh, wat is Het showbiznieuws met Popstar Henry. Ja, zaterdagavond, half zeven geweest. Je luistert naar Entertainment View. En dat wil zeggen dat we ja, met plezier vooruitkijken naar Popstar Henry. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, jullie. En buitenstuif, natuurlijk ook. Daar zijn we weer, hè, jongens. Is dat even een aankondiging, hè? Ja, geweldig, hè. <theogelijk> geweldig, geweldig. <h drizzle> Hoe gaat-ie? Ja, gaat uitstekend joh. Ik, uh, ja, van de week uh, heb ik ja gehoord dat we al uh, drie weken in een groot radiostation in België op nummer één uh, plek staan. Oké, okay, leuk. Dus uh, we zitten op een gegeven moment op, op de 7e plaats bij de top 100 in uh, Radio Gohler. Oké. Okay. Omsteken. En, uh, ja, en, en, en volgende week natuurlijk de Radio NL café Café. Uh, ja, spannend, spannend. Ja, het echt een geweldig goede kamp. ja En vanavond dan doen we dan een serie van onze nieuwe single. En die zal ik jullie zich allemaal mogelijk weer uiteraard toesturen. Ja, graag. Dus uh, ja, we blijven doorgaan natuurlijk, hè? Ja, nou ik ben benieuwd naar je nieuwe single. Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Heel ja, veel mensen op dit moment. Die maken me helemaal gek. <laughs> <laughs> maar dat is leuk juist, ja, dat is leuk, hè. Goed, jongens. Um, ja, we hebben natuurlijk ook weer andere dingen natuurlijk, waar, waar, waar we nieuws hebben uit kunnen plukken natuurlijk. En uh, ja, het Nederlands heel afval, dat uh, ja, het blijft stop opwaaien. Want we schijnen toch wel een en ander aan de hand te zijn geweest bij ja. het, het onder elkaar. Ja. En, um, ja, of dat nou de reden is om uh, dan slecht te voetballen. Ja, ik denk dat ze op een gegeven moment nog helemaal verkeerd bezig zijn in een aantal. Ja, het, is, het zijn allemaal egootjes natuurlijk. En dat speelt natuurlijk ja. een hele grote rol. Maar het is ook... Um, dan hoor je weer verhalen over Van der Wiel die zijn koptelefoon opheeft en dat hij zich afsluit. Maar win ja. je van Duitsland, win je van Portugal en van de Denen, daar praat niemand erover. Hè? ja precies precies precies um, maar ja, laat weten eerlijk zijn. emmanuel welson had dat ook hoor. toen hij bij ajax speelde ik heb hem een keer meegemaakt ik in de kom, komen die heeft ook altijd met, met de koptelefoon op ja dat is een beetje, een beetje de trend maar ja goed dat ja. maakt maar een niet zo wel uit waar het om gaat is dus dat er onderling toch een beetje zagerij uh, is onder elkaar ja. um, uh, uiteraard is er nu een, een zondebok gevonden worden en die hebben ze natuurlijk ook nog gevonden die hebben ze in met charlotte heitinga dus werd de piet toegespeeld gekregen dat zij het lek zou zijn geweest ja ja goed bedoel, uh, dat, dat is, eigenlijk is het niet zo belangrijk uh, het feit alleen al dat er uh, weer rotzooi is onder elkaar. Ja, goed, Dat wisten we eigenlijk al twee jaar lang. hè, Dat er, dat er iets niet klopte. Ja, precies. Uh, dat er ego's rondliepen. En dat was eigenlijk van tevoren al lang bekend. Ja. Dus uh, in feite was het niks nieuws. Nee, klopt. Dus, uh, Maar goed, we wachten ons dus af wat het, uh, wat het gaat geven. in is volgende oefenwedstrijd. Want dan denk ik toch wel koppen rollen. Ja, dat is al heel snel. hè. In augustus tegen de Belgen. Ja, tegen de Belgen dus. Dan zullen we toch. Uh, ja, anders willen ze voetballers wil niet zeggen, maar. Zullen we zullen toch op een gegeven moment uh, met, met, met open vizier gestreden moeten worden en normaal voetbal moeten worden. Ja. En al dat rand gebeuren, want dan, als, als die jongens daar zo zin in hebben en ze voelen zich op een gegeven moment uh, een, een, een stuk status wat ze dan hebben. Ja. laten ze lekker thuis blijven, kunnen ze voor de televisie kijken. Ja. En laten ze ons, ons op een gegeven moment dan dat plezier wat de Nederlanders hebben, laten we ons dat in ieder geval niet afnemen deze deze flauwekul. Ja. Uh, want ze doen niet alleen zichzelf tekort, maar met ons voetbal en met ons het vervolg. Het ja, het... zeker weten. En dat, dat vind ik natuurlijk wel een kwalijke zaak. Ja. Maar goed, we gaan verder. Uh, ik, ik, heb al wat, ik ben wel een beetje in de voetbalsfeer, want uh, ja, Louis Vergaal die, uh, die heeft een nieuwe heup gekregen. Die is, uh, oh. ja, die is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis en heeft weer een nieuwe heup gekregen. Ja, maar hij voelt zich eigenlijk goed. Euh, zo'n vrouw Trussie zegt, van, hij wij moeten twee keer rust houden. en, uh, en Maar alleen naar huis met krukken lopen. Oké. Okay. Ja, goed. Uh, ja, misschien dat Louis Vergaal er iets uh, aan kan veranderen. Daar, Als een Nederland... Ja, ja, ja, dan... ja. Ik hoor er ook veel Ronald Koeman langskomen. Ronald Koeman ook. Maar ik vind Ronald Koeman is weer... Moet, die is weer wel te lief voor, uh, voor zo'n groep. Het zijn misschien zijn, wel, zijn. wel, hè, ja. Ja, dat is een miljonair. En ik denk dat Louis Vergaal of Of uh, uh, uh, uh, yeah, die, die uh, hoe weet je ook weer... Is dat bij Heerenveen weggegaan is? gedaan. Nee, nee, nee, nee, die nee. is nagekomen is. Uh, Verbeek, Gertjan Verbeek. Ja, bijvoorbeeld. Ik, ik, ja. Er, zijn, er zijn toch best wel een aantal uh, figuren die daar toch eens een keertje met, met, met de stof van blik doorheen moeten waaien. Zeker weten. En dan gaat, het, dan gaat het helemaal goed komen. Maar goed, we zitten weer op voetballen. We weer op ja, voetballen. Ga, het gaat, ja, het gaat. Het is zo'n makkelijke avond, hè? Ja, maar we blijven er even natuurlijk in, want uh, ja, uh, je weet het, hè, dat Herstel uh, uh, is, uh, is ook gescheiden van Ruud. Ja. En. Uh, ja, goed, dat is uh, voor u al de derde keer. Um, ik, zeg je dat, ja, ik ben ook al een keertje gescheiden geweest, uiteraard. Ja. En ik zeg je eerlijk, uh, dit is niet mijn hobby, echt niet. Nee. En als je het al drie keer voor elkaar krijgt, vind ik het wel knap, hoor. Ja, en uh, heb je gehoord wat Ruud, uh, wat Ruud allemaal heeft gedaan, Ruud Gullet? Eenmaal in een, achter een container gestaan en ze, hij heeft gesprekken opgenomen van Estelle. Ja, goed. Dus hij nam het wel zo. heel serieus. Ja, als, je het, uh, als, als, als, als het zo moet, jongens, dan denk ik denk ik stop ermee, want dan heb je bijna vertrouwen in elkaar, uiteraard. Hè? Ja, maar ik zeg, als het, als het zo moet, ik zeg eens, het is geen hobby van mij, maar als je dat drie keer van elkaar hebt, dan heb je het toch goed gedaan. <laughs> ik zeg, ook, dat is we een keer overkomen en ik ben nu al 23 jaar getrouwd vandaag. Dus, ja. uh, nou, gefeliciteerd. Dank je, dank je, wel, dank je hm. wel, Dus het kan wel degelijk, hè? Hoe lang denk je dat Estelle het gaat volhouden met uh, Badder? Uh, moet ik eerlijk zijn? ja. Uh, als die vijf jaar al, Twee vijf weken. Halen, dan... <racht> ja, twee weken. Ik, ik, zal, ik zal het een beetje positief proberen te, te benaderen, maar ik denk maximaal vijf jaar. <racht> Oké, okay. nou, we gaan het zien. Uh, goed, we, we, we, we wachten wel zo. We kunnen een mooie, uh, mooie quiz gaan maken. <racht> ja, <yeah. racht> goed, ja. Goed, Mariana Meemre, die, uh, die is ook een beetje ziek geweest. Die is naar een huisarts geweest, of naar een KNO-arts. Kind of en, uh, ja alles zag er toch goed uit, en uh, ze had een beetje zorgen maken over haar uh, gezondheid. Ze moest flink hoesten en benauwd. Ja. Yeah. Uh, ik herken dat wel een beetje. Het heeft een beetje te maken met een bepaalde griep die uh, echt uh, op je stembanden slaat. Ja. Yeah. Uh, en ik heb het dus zelf ook gehad met veel hoesten, en het gaat gelukkig weer een stuk beter. Dus, uh, nou, dat kan natuurlijk gebeuren, hè. Ja. Yeah. Ja zeker Goed en ja, goed, dan heb ik nog een heel leuk dingetje voor jullie Eigenlijk nog twee dingen, laat ik het zo zeggen uh, Sylvie van der Vaart ja. en zitten, we weer, zitten we weer op voetballen uh, <laughs> die, die gaat niet meer in het programma Dat oh, oké. Okay. Dus zij wordt vervangen en we we kijken van of zij misschien een andere functie kan krijgen daar bij, bij RTL Oké, okay, want zij was jurylid daar toch? En ze besturen dit jaar bij dat supertalent. Hè. Dus dat doe je wel een beetje voor de kijk. Want ze is natuurlijk ontzettend populair in, uh, in Duitsland. En, uh, ze gaat in ieder geval vervangen worden door Thomas Schottschalk. Oh nee, ik, ik ken hem niet. Geen idee. Ja, dat is een hele, bekend, toch een hele bekende presentator uh, vanuit het verleden. En ik denk, ja, wat moeten ze daar? echt gods van het, houden ze weer oude, oude kamelen van stel. Nee. Uh, normaal was het oude paarden, maar dit, dit, dit is een oude kamelen, echt. Dat is, een, een hele goede presentator was dat, maar... Ja, ik denk dat je met Sylvie van der Vaart uh, toch uh, iets anders binnen hebt dan met Thomas Gottschalk. Maar goed, het zal aan mij liggen. Uh, ja, goed, dan heb ik nog één leuk, leuk dingetje voor jullie. Dat uh, Madonna, ja, uh, die, die is volgens mij ook helemaal door aan slaan. Al oh, jaren. Ja, al die haren echt waar, want als zij een optreden heeft gehad, uh, de kleedkamer wordt van onder naar boven, van links naar rechts, uh, die wordt helemaal uitgezogen, uitgestoomd. Uh, er mag geen huidschilfeltje achterblijven uh, die, en ze zijn bang om haar DNA sporen achter te laten in de kleedkamer. Oké. Okay. <laughs> ja, als je zo als artiest op een gegeven moet, uh, moet functioneren, dan denk ik van, jongens, stop, ermee, gelijk in een hutje een pij zitten. Ja, niet. Ja toch? ja maar goed Rudy, daar is mij ik niks anders dan jullie allemaal een ontzettend fijn weekend wensen. Ik, ik heb gehoord dat de vooruitzichten niet zo goed zijn morgen. Nee ja, het, is, uh, ja. het wordt een, uh, een, niet echt een lekker weertje. Nou goed, we zijn er eigenlijk al een beetje gewend de afgelopen weken. Het is niet echt, uh, echt 100%. En ja, ik denk dat de vakantie al een beetje aan de gang zijn. We jullie hier, natuurlijk aan het strand daar. Hè? Ja, precies. Maar ja, kijk, als het morgen weer gaat regelen, dan is het ook niet echt positief natuurlijk. Maar ja, we gaan het zien. Nee, je wordt er niet vrolijk van. Maar ik wens jullie toch allemaal een heel fijn weekend daar in Zandvoort. En uh, tot die die, die, die kan jullie opkomen denk ik. Nou ja, lijkt me gezellig. Je bent uh, van harte welkom. Ja, dat is afgesloten. Kijk, dan keer we kunnen barbecuen. Is ja. het goed vindt. Komt komt goed. <laughs> Oké okay, jullie, dus allemaal een heel fijn weekend en graag tot volgende week weer. Oké, okay, hoi, fijn weekend. Hé hey, jullie ook, doei toi. Ik zat uh, thuis even mijn uh, iTunes lijst door te spitten. En een beetje liedjes te luisteren. En toen hoorde ik deze. Dat was uh, zo, uh, volgens mij zomer 2009. En wat een heerlijk liedje zeg. Jack Pignati. En Be The One op ZFM. Ik wil even kennis laten maken met een nieuw liedje. Mijn uh, favoriete liedje van dit moment. Ryan Shaw heb ik wel eens vaker gedraaid in dit programma. It Gets Better is een grote hit geweest van hem. En uh, binnenkort komt zijn nieuwe album uit. En zijn eerste single komt ook snel uit in Nederland. Maar die staat dus wel al op YouTube. En wat is die lekker zeg. Ryan Shaw en zijn nieuwe single heet Real Love.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 I ZFM Song Forum met de nieuwe van Ryan Shaw In afwachting van zijn nieuwe album Dit is in ieder geval zijn eerste single Van dat album, je hoorde Real Love Entertainment View met de nieuwe van Chris Hoordijk you look at the sky But you don't see the colors You're still alive But you find it hard to breathe I Find it hard to breathe I'm facing the mirror like a sun.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 Een heerlijk liedje zeg. Nieuwe van Chris Hoordijk op CFM. Jump from a waterfall. Tot zover deze entertainment view. Voor deze zaterdag. Wat is het? Uh, 22, 23 juni 2012. CFM Zand was nu ook te volgen via Twitter. At Laagstreepje Zandvoort. Dus at ZFM laagstreepje Zandvoort. Zometeen de Euro Breakdown met George van Dam. Hij vertelt je wat de grootste hits zijn van Europa. En morgen, van 2 tot 5, hoor je mij weer samen met de Moraal bij zondag in Kennemerland. Fijne avond en tot morgen, is Alfabet.